ABB Verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen en Sveen en Zoetewouderij Dijk nog 6 kilometer file. Na een ongeluk, maar de weg is wel vrij. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Moorgestel nu 2 kilometer. Op de A325 overgaat in de N-weg naar Nijmegen. Vanuit Arnhem voor de Waalbrug bij Nijmegen 4 kilometer. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Het treinverkeer dat ligt stil tussen Tilburg en Oosterwijk. Dat heeft te maken met een aanrijding. De vertraging daar is meer dan een uur.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 Onze gast is een van de beste organisten van het land, zo niet van Europa. Maar het nadeel is dat hij zijn instrument niet mee naar huis kan nemen... want dat staat in de Rotterdamse Lauwenskerk. En daar nam hij zijn nieuwe dubbelcd op... die geheel gewijd is aan het oeuvre van de grote Franse componist Jean Alain. Hier is Hayo Boerema. Presentator is Frink van der Linden. Hi, welkom. Ja, dank u. Uh, dit, hè? Dit, kijk, dit, ja, dit. Ja, ja ik weet het niet hoor. Dit. dit uh... Oeh, dit is. Ja, ja, kijk, het is natuurlijk gewoon een saai, oudbollig, zullig, ouderwets instrument. Waarvan acte, ja. Of niet? Nou, daar werd vroeger wel anders over gedacht, ja. Vroeger? Euh, ja, euh, er zijn tijden geweest dat men net een duivels fluitenkast vond. Een duivels fluitenkast? Ja, de, ja, dat vonden destijds de, de zeer strenge jongens. Die wilden het orgel niet in de kerk, want het was een, een fluitenkast van de duivel. Ja. En de ironie wil dat juist dat orgel, door die hele strenge broeders, omarmd is als zijnde hun... Hun Wat een paradox. Bij en dan heet het nu, nou ja, al die dingen die ik net noemde. Auwbollig is dan zo'n woord dat er uitspringt. Maar jij gaat nu aan de kop van kunststof van de NTR vier dagen per week over kunst, cultuur en media uitleggen aan de hand van een <tie> zelfgekozen <tie> fragment. Waarom we hier allemaal van moeten gaan genieten. Wat gaat er komen en waarom is dat mooi? Wat gaat er? Komen? Waarom is dat mooi? Nou. Het, het, vraagt, het is een beetje zoals een Franse kaas, zal ik maar zeggen. Um, eerst uh, denk je, nou, ik weet niet of ik er wel aan moet beginnen... maar als je je er een beetje in verdiept... dan komt daar een melange aan kleuren en smaak. ik vertaal het nu even naar het orgel natuurlijk... Ja. smaken boven dat je denkt, ja, nee, ik heb iets gemist in mijn leven. Maar okay, dan gaan we daar nu ah. naar luisteren. Nee, dat is het verkeerde... Uh, uh, ah, dat vind ik nou weer hartstikke mooi. Maar nou, we zouden gaan luisteren mooi, naar ja. iets wat jij heel erg mooi vond. Maar dat was dit. Ja, dat was gekken. We gaan het zoeken, hoor. We gaan het vinden. Yes. Fantastisch hè, heel boeren. Uh, nou, om te beginnen uh, het, het ongelooflijke uh, uh, uh, obsessieve uh, kracht die erin zit, een soort voorwaartse drive om, om, om iets, iets, iets, iets te willen. Uh, uh, de kleur van zo'n orgel, dat, dat hele subtiele uh, werken met iets langer, iets korter, uh, en natuurlijk gewoon het idioom van de man zelf. Het is een hele aparte sfeer. Je, je, je, je hoort klanken, je denkt: waar gaat het nou eigenlijk over? En dat komt er eens. Ja, ja, mooi is dat toch? Want waar gaat dit dan over? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Uh, dat is eigenlijk ook eigenlijk minder relevant. Uh, het gaat, het gaat over datgene wat je erin hoort. En als je zeker als je dit stuk een aantal keren zou laten zou draaien, dan zou je. Dat associëren met, met, een, met allerlei emoties of, of, of, of misschien beelden nou, of kleuren. We, we, we hebben voldoende stof, let op. We ja. hebben minstens nog 50 <laughs> minuten om te onderraadselen wat dan de magie van het orgel is. We gaan er letterlijk en figuurlijk mee spelen. Mm. Ik, ik ga jou iets laten horen wat ik nou weer hartstikke mooi vind op dat gebied. Ik heb een hele collectie aangelegd voor deze uitzending. Kijk. Je hoorde net al drie seconden van de beste groep die ooit heeft bestaan. Ja. Jij ja, herkende hem natuurlijk genadeloos. Natuurlijk. Ja. namelijk. Ah, joh Boerema, het is de band en let er op hoe zij naar het orgelsoloetje gaan toebouwen. Oh. Garth Hudson ga je horen. Garth okay. Hudson. Okay. kan dat nou je goedkeuring wegdragen? Ja, wie ben ik om dat af te keuren? Nee, kijk, kijk. het is jouw show. Het is, nou, kijk, um, wat ik er een beetje jammer aan vind... ...is dat het gewoon maar één uh, beetje jankerig, zeurderig stemmetje is... Aha. ...waarvan ik denk, ja, dat had je ook nog wel iets beter gekund. Ja, ja, ja toch wel. Uh, het is dan een beetje stereotypisch. Oh. Uh, maar het is wel op zich, het is een andere genre, hè? Uh, ja, die, die Hammond, maak het uh, nog een beetje uh, erger. Dit is gewoon niet goed. <laughs> het is, laat ik het zo zeggen, binnen het soort is het goed, maar het soort deugt misschien niet. Fascinerend. <laughs> nou, we, gaan het, we gaan het hebben over um, zwalkkastgebruik of zwelkastgebruik. Wat is Oeh, zwelkastgebruik. zwelkastgebruik. We gaan het hebben over niet geloven, terwijl je kerkorganist bent in de Laurenskerk. Ah, boeiend. En we gaan het hebben over het orgeltje van de Doors en nog over veel meer. www.radiokunsthof.nl Punt en hel voor al uw reacties. En voor jou, Hajo Boerma, ligt daar de tegel. Ja. Laten we er eens iets over het orgel op doen vast, bij wijze van voorproefje. Wat zou dat dan worden? Ja, de, de, de, de, de surplus aan tekst. Nou ja, en dan denk ik toch weer even aan wat ik aan het begin zei: dat het orgel een duivelse fluitenkast is. En dan zou ik dan toevoegen: misschien is dat zo erg nog niet. Oké, okay, dat is eigenlijk wel lekker. Beetje, ja, een beetje Het is eigenlijk wel goed, ja. ja. Dat wordt de tijd. Dat is een mooi geluid voor iemand die. Drie, wat is het? Drie diensten per dag? Voorgespeeld <laughs> ja. in Rotterdam? Nou, oké. Okay. Goed. Ah, ja, dus dat zal misschien nu al een stuk minder worden. Ik ga citeren uit het Reformatorisch Dagblad. Een krant die ik natuurlijk oh. dagelijks spel, dat begrijp je. Wat Boerema in de zes fantasiestukken laat horen is van topniveau. Subliem zwelkastgebruik. Fijnzinnige klankkleuren, creatief gebruik van de registers, ijzingwekkende virtuositeit, breed uitgesponnen muzikale lijnen. Zelfs de shamades passen hier in het klankbeeld. En dan denk jij, waar hebben ze het over? Wat, wat is dit? Wat, wat, wat zijn om te beginnen chamades? Nou, chamades zijn trompetten. Een, een orgel heeft natuurlijk uh, registers en. Een register is een trompetklank, heel, heel hard. En een chamar is een extra sterke trompet. En in de Lauderskerk ik wil dat nog wel eens wat te hard zijn. Maar deze man die vindt dat het goed ja. mengt. En zwelkast gebruikt, wat is dat? Ja, is, uh, dat is een kwestie van dynamiek. Uh, een zwelkast, als je hem dicht doet, dan is het heel zacht. En als je hem heel langzaam open doet, dan is het net alsof er, of er een orgel uit een gordijn komt. Zeg maar. ja. En dat effect is heel mooi, mits je dat goed eh, eh, nog één eh, eh, term eh, daaruit. Wat is nou een, een breed uitgesponnen muzikale lijn? Eh, en dan staat er tussen, tussen haakjes achter. Sur le rein. Ja, nou, dat is eigenlijk een vrij algemeen iets. Eh, eh, wanneer je een hele lange melodische lijn hebt. dan het is net met een zin. Eh, als je die zin... Zo wilt uitspreken dat men weet waar het punt komt. Mm -hmm. dan wordt die zin heel mooi. Maar als je halverwege de zin al denkt. van nou, ik geloof dat die zin halverwege gaat struikelen. Omdat, want ik hoor niet waar die heen gaat. Ja, dan verlies je dus je Oké, okay, dus terwijl je virtueus zit uh, te ja, zitten zijn... <laughs> dan moet je tegelijkertijd een hele lange, ja, uh, lange boog zien te, te, ja. te trekken. En, ja. en daarbinnen zit je te pielen eigenlijk. Ja, dus je moet ervoor zorgen dat dat pielen niet de aandacht krijgt. Dat moet, je moet dat eigenlijk... Dus al Ja, dat moet je en passant passeren. Want het gaat uiteindelijk om de spanningsboog, de, de zin die je wilt maken. Ja. Het begon oh. allemaal toen jij op Zeker Dag besloot naar Den Haag te gaan. En, en ja, als mensen gaan studeren, dan is het één groot feest. Ah, ja, dat zou je denken, hè? Ja, nee, ik heb een hele leuke studententijd gehad, hoor. Ja, nee, dat zeker. Maar het was ook wel een beetje schrikken, uh, Den Haag. Waarom? Nou, ja, ik kom natuurlijk van het platteland... En ik had werkelijk nog geen Turk of negen in mijn leven gezien. Echt niet. Ja, nee. En dan kom je daar in Den Haag en ik woonde er middenin. Ik, ja. ik moest naar een bakkerij en ik, die jongen die kon me niet verstaan. Ik nee. vond dat zo vreemd. Gek hè, met Turken. Ja, nou ja, goed. Nee. Het was prima brood. Ik heb het aangewezen uiteindelijk. Maar, maar het, het idee alleen al, ik was het totaal... Waar kwam je vreemd. dan vandaan, lieve jongen? <laughs> Och, die arme mensen daar. Uh, ik kom uit Olderkerk. Dat is een heel klein plaatsje ten westen van Groningen. Ja. En hoe is daar het leven dan? Ja, nou, buitengewoon kalm. Geen Negers, geen Turken, begrijp ik? Nou, inmiddels een paar. Wij hadden vroeger één meisje op school. Dat was een, dat was een geadopteerd meisje. Dat was de enige neger Zo'n dorp? Schal. Ja. Ja, nee, dat... Uh... En, en, en, en hoe ervoer je dat dan om naar de grote stad te gaan? Behalve dan bij de Turk staan en even ja. niet weten wat Turks voor brood is? Nou, ik ervoer dat toen natuurlijk, uh, het was een beetje dubbel. En ik had het heel erg beangstigend, want het is allemaal vreemd. Uh, bent, je bent al je ankers kwijt. Maar er staat natuurlijk ook ergens ook wel de behoefte om nou echt eens een keer uh, de vleugels uit te slaan. Als, als, als iemand over de hajo van toen de tijd zou zeggen, dat, dat was een jongen van 18, die geestelijk eigenlijk een, een puber nog was. Ja, nou misschien zat hij nog wel een kind ergens hoor. Ja. ja. Ik heb het idee dat ik altijd een beetje laat op gang kom met dingen. <laughs> ja. Waar bleek uh, dat dan verder uit? Uh, waar bleek dat verder uit? Nou, um, allerlei van die, van die basale dingen... zoals de behoefte om, om het studentenleven te ontdekken... dat gebeurde bij mij niet gelijk al toen ik 18 was. Dat is eigenlijk pas drie, vier jaar later echt begonnen. Terwijl... Uh, de meeste mensen dan al, bij wijze van spreken, denken aan... Uh, nou, misschien is het dan weer leuk geweest met dat student. Ja. Dan kwam ik er nog aan. En jij was dan druk bezig met muziek? Uh, ja, ja, dat was toch wel uh, mijn hoofd. Je ging naar het conservatorium ja. in Den Haag. En waar hield je, je mee bezig? Ja, de studie uh, orgel en kerkmuziek. En dan moet je natuurlijk je orgelstukken in studeren. En, uh, en je, je op, opdracht... Ik was heel braaf eigenlijk ook, hoor. Maar was je ook gelovig? Oh, dat is een pijnlijke vraag, ja. Uh, nou, nou ja, ik, nee. Dat, in de loop van de tijd uh, heb ik uh, daar een wat andere invulling aan uh, gegeven maar voor mezelf. Op dat, op dat moment nog wel, geloof ik? Oh, nou, dan, nee, toen had ik er echt... In zo'n twijfelvlak van uh, aan de ene kant, uh, wat ik zei, je hebt toch nog wel ergens dat anker van uh, hoe je dat gewend bent in je hoofd. En toch uh, denk je van ja, maar toch werkt het gewoon niet meer voor mij. Maar wat dan wel? Dat is wel spannend. Dus op het moment dat je het dorp uitgaat om je te verdiepen in wat toch bij uitstek kerkelijk kan worden genoemd, het orgelspel, ja. verlies je meer of meer je geloof. Zo'n kruispunt. Ja. Dat zie je ook vaak bij predikanten. Ze zijn dol enthousiast als ze de studie gaan beginnen. Maar halve weer de studie zijn ze <laughs> aan de <wijzer>. andere kant. <laughs> uh, ja, ik ken, de, ik ken er een aantal zelfs die gewoon uh, niet gelovig zijn geworden door de theologieopleiding. Ja. ja. Neem even een uh, uh, uh, uh, slokje uh, yes. water. Bezin ik mij uh, op, op, op de volgende vraag. Um, je gaat. Uh, op een gegeven moment de, de wereld in met dat diploma. Hey, jij, ja. uh, op een gegeven moment blijkt. jij uh, bent een hele grote jongen. Je geldt inmiddels als een van de beste. Ja, toch? Mag ik? Ja, dat vind ik altijd zo vervelend. Ik, ik, vervelend. ik, weet, ik weet dat nooit. Zo, maar dan ga, ga je er toch weer gelijk bij zitten als die dorpeling. Ja, misschien wel, ja. Kijk, jij hebt een personal assistant, toch? <laughs> ja, ja, ja, man. Je ja, hebt een personal hè? assistant, ja. En die ja. zegt dat als, als hij een persbericht over jou schrijft... En oh, er, dat er, verhaal, ja. ja, en er staan te veel positieve bijvoeglijke naamwoorden in... dan schrap jij ze eruit. Ja, dat, ja, dat doe ik, Ja. <laughs> Waarom? Ja, nou, kijk, dan weet je, omdat op dat moment dat bericht van mij uit zou gaan. En dan ga ik toch de potverdorie niet mijn eigen uh, veer in mijn eigen reet steken. Hij, maar, hij dan... zegt, de, deze man, de, de hajov voor wie ik werk, is heel goed. Ik moet hem verkopen. Hij maakt het mij ja, moeilijk die... om hem te verkopen. Ach, dat zegt hij. Hij moet niet zo zeuren, hij krijgt geld zat. Ja. Maar... maar... <laughs> ja. Nou ja, maar wij stellen hier vast, uh, dat doen wij van kunststof dan oh, okay, gewoon ja. even. Jij bent een gerenommeerde uh, orgelspeler en uh, een van de beste in Europa. Je hebt niet voor niks die prijzen gewonnen tijdens internationale concoursen. Je reist, niet, je reist niet voor niks naar, naar het buitenland, uh, naar plekken waar alleen de topmensen in jouw genre worden ontvangen. En okay. uh, nou, speel jij op een bepaald orgel in een bepaalde kerk. Waar ja. is dat en wat voor orgel is dat? Dat is het orgel van de Laurenskerk in Rotterdam. En dat is een orgel wat in de jaren zeventig, Kijk, die kerk is natuurlijk verwoest geweest in de oorlog... dus er moest een nieuw instrument komen... En er stond altijd het grootste orgel van Nederland al. En toen hebben ze gezegd, nou, dan maken we er nu weer een nieuwe. Dus dat is nu tot op de dag van vandaag nog steeds het grootste orgel van Nederland. Dat is als het ware het uh, voordeel uh, van het nadeel geweest, om met kruis te spreken. Ja. Uh, dat bombardement heeft de situatie opgeleverd dat in Rotterdam het grootste orgel nieuw ontworpen ja. uh, kon worden neergezet. Ja, precies, inderdaad. Ja. Dat zou tegenwoordig helemaal niet meer kunnen, want het is veel te duur. Maar uh, we hebben dat <laughs> indirect... Mooi meegenomen. Ja, precies, ja. ja. Ja, en dat feit dat het zo groot is, dat zegt op zich niks. Maar het is uh, wel mooi, omdat je daarmee heel veel kant op kunt gaan. Zullen we even uh, luisteren, uh, Le Jardin Suspendu, hoe dat orgel dan klinkt? Ja, in zijn meest subtiele vorm. Dit is een stuk getiteld Jardin Suspendu. En het is een werk waarin Alain als het ware een, een ideaal toevluchtsoord beschrijft, zoals hij zelf zegt. Een toevluchtsoord waar de kunstenaar zich uh, helemaal kan uh, verschuilen. Maar tevens een toevluchtsoord wat bijna niet of helemaal niet te bereiken is... Mm -hmm. En voor hem was dat een zeer uh, wezenlijk uh, stuk... voor wat betreft zijn eigen karakter of ziel, zou je maar zeggen. Hij heeft er zelf over gezegd. Dit stuk uh, geeft mij weer. Nou, deze jongen die is op wat voor leeftijd gestorven? 29. Waar? In Saumur bij Frankrijk. In Frankrijk, tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Hij was soldaat. Hij was soldaat, ja. En hij uh, zou een groep mensen benaderen. Uh, of uh, kwam onderweg een groep Duitsers tegen. Ja, En het verhaal is wat vaag, maar hij raakte op een of andere manier in paniek. Hij begon te schieten. En die Duitsers die hadden geen andere keuze om hem dan maar neer te leggen. En dat is dus gebeurd. Ja. Een dag voor de capitulatie van Frankrijk. En past dat een beetje bij de reputatie die hij uh, had? Dat het een wat ADHD-achtig type uh, leek? Ja, dat is iets wat ik wat mij zelf al wat, wat eens toe lijkt, dat hij een uh, wat ADHD-achtig type. Nu, als nu zou gekarakteriseerd zou worden, uh, iemand die het gevaar niet zag. Uh, hij was ook altijd erg roekeloos met sporten. Uh, berg beklimmen, motorrijden. Dus dit is ook zo'n actie waarvan je de roekeloosheid wel een beetje in ja, moet je hem moet je, moet je nu horen. Moet je ja. ja, dat is dus het briljante ervan. Dat is dezelfde jongen. De, de, de, de, de, bij hem zie je een enorme um, zoeken naar uitersten. Aan de ene kant is het ontzettend obsessief, drammerig haast, druk, bewegelijk. En dan ineens komt er een stuk en dan is alles statisch en stil en hoog en licht. En alsof de man uh, het ene was en het andere zocht. Het hm. is dus een heel project uh, geworden, he? Uh, voor mij wel, ja, ja, ja. Wat houdt dat in? Ja, dat houdt eigenlijk gewoon toch in dat je erin duikt. Uh, in zo'n leven, in al die stukken. En doordat je erin duikt kom je ook tot helemaal nieuwe inzichten over de stukken. Er blijken andere opvattingen over te bestaan. En dan wordt het, wordt, het steeds meer, wordt het steeds interessanter natuurlijk. Ook Vooral ook in de relatie tot wat voor persoon het dan is geweest. Ja, die gozer heeft dus 140 stukken geschreven. Ja. En een hele stapel boekwerken erover achtergelaten. Hij heeft heel veel brieven geschreven vooral ook, ja. Ja. En uh, heel weinig is uitgegeven tijdens zijn leven. Ja, heel weinig. Paar stukken maar. En de rest, uh, ja, dat is natuurlijk allemaal uh, bij elkaar verzameld en gevonden na de oorlog. Of enfin, na zijn dood. Ja. En uh, toen dus alsnog uitgegeven, met allerlei vraagtekens van Dien. Want hij heeft er geen eindorde al Ja, wat dat betekent dus dat iemand schrijft het. Uh, maar doordat het niet is uitgegeven en doordat het niet echt is uh, uitgevoerd en plein publiek, om het op zijn Frans uh, uit te drukken kunnen er allerlei uh, interpretatiedisputen op laaien. Ja, sommige stukken zijn wel uitgevoerd door vrienden van hem... De, waar hij dan dus een manuscript voor geschreven had. En dat is ook tevens het verwarrende ervan. Er bestaan van die stukken meerdere manuscripten. De een heeft hij voor die geschreven, de ander heeft hij voor die. En, en daar staan dan verschillen in per, men, per manuscript. En dat is natuurlijk een gods. Zegen voor Hajo Boerema. Nou ja, het maakt het wel interessant. Nou, ik moet zeggen, ik heb het uh, eerder als een vloek ervaren. Hoe in, dat ik, nou? Want jij kan dan al, als man met zo'n groot improvisatievermogen... toch je eigen keuzes maken? Kijk, okay, uiteindelijk wel, ja. ja. Het is net een bevalling, het doet even zeer. Maar daarna heb je wel iets unieks. Want waaruit bestaan dan de hoofdbrekens? Uh, je zou zeggen vrijheid, verrukkelijk, je kan alles kwijt wat je kwijt hoeft. Ja, dat kan je zo zien. Je kan ook uh, denken van... ik moet me toch aan één ma manuscript houden. Ik kan ze niet gaan mixen, hè dat vind je dan esthetisch niet verantwoord. En uiteindelijk kom je dan toch tot de conclusie... dat het mixen juist wel het beste is. Je hebt ook te maken met het instrument waar je het op moet spelen. Bepaalde dingen klinken nou één keer niet zo goed... terwijl een, een ander weer wel klinkt. Kun jij daarvan wakker liggen? Ja, daar kan ik echt van wakker liggen. Jij ja. kijkt zo zorgelijk in dan, ja. Ja, <lacht> Dat is misschien ook wel wat overdreven, maar dat, ja... Dan lig jij te woelen in dat woeren maar beetje. Ja. <lacht> wat, Dat ja. woeren maar beetje. Ja, dat, wat, wat, Hoe moet ik dat nou toch... Hoe moet ik dat? Ja, kan ik echt wakker van liggen. Ja, dat moet natuurlijk vastgelegd worden en er ligt een paar. Nou, uh... maar dan, dan ga je gewoon uh, lekker bidden. He? Heel oh. lekker bidden. Ja, toch, dat doe je dan. Ja. De, de. Trok nog net niet de stekkers eruit, hè? Ja, ik, moet wel, ik vind het wel een briljante keuze hoor. Dat, ja? Uh, ja, ja, nou ja. die heb je te danken aan mijn zus, deze week. Ja, ja, ik kwam een... uh, op de tip uh, afgelopen weekend. Die zei: Ja, dan moet je, ja, joh, boerenma, moet je mijn gebed laten horen. Ja, nou, je bent er dolblij mee. Hè? Ja, ik vind het geweldig. Ja. ja. Waarom is het zo erg? Nou, het is, het is natuurlijk. Om uh, uh, te beginnen is het gewoon natuurlijk wel heel erg. Um, koraalachtig melodietje waarmee je ook een beetje te... Het, het, het leuke is dat het ook een beetje te draak steekt met het hele gebeuren. Um, Zo'n melodie waarvan je denkt, nou, als je er een christelijke tekst onder zet... dan kan het zo in de liedbundels mee. Ja, uh, en daar heb je een zeker aan. En, en, en ja, dat... Nou, ik, nee, ik vind dit als... Ik vind dit, de muziek op zich is natuurlijk gewoon waardeloos... maar <lacht> het, het hele idee is natuurlijk erg grappig. Ja. ja, we gaan even vaststellen, het is gemaakt door DC Lewis. Ja. Hij heette Ruud Eggenhuizen. Ze is in 2000 overleden. De tekst is van Gerrit ten de muziek is van Joop Stokkermans. Het was een giga-hit. En dan ga ik even Pop Professor.2 uithangen. Oké. Okay. Ja. Weet je dat dit nummer wekenlang 1 heeft gestaan? Dat wist ik niet meer. En weet jij welk nummer, een nummer dat nota bene 1 is geworden in Amerika van een Nederlandse popgroep, daardoor in Nederland niet 1 is geworden? Is dat het Ja. Dat wist ik toch ja, maar even. Ja, dat, dat, dat is toch ongelooflijk. Ja. We gaan even, Boerema, naar het verkeer. Op de A10 West staat nu een korte file voor de Continental, 2 kilometer. Op de A58, Breda Eindhoven, is een ongeluk gebeurd bij Moorgestel. 3 kilometer file staat erachter, want de rechte rijstrook is daar dicht. Er gebeurde eerder vanmiddag al een ongeluk bij Nijmegen op de N325... Van Arnhem naar Nijmegen. Bij de Waalbrug zat 4 kilometer file. Voorlopig is het verstandig om om te rijden, want op de brug zijn twee rijstroken dicht. NTR brengt cultuur. Elke dag. Ja, vanavond in kunststof met Ajo Boerema. Zeg je nou dat je orgelspeler bent, organist bent? Wat is de term die je prefereert? Organist, ja. ja. ja. En, uh, je doet dat vooral in de Laurenskerk in Rotterdam. Ja. Maar je treedt op op allerlei andere plekken wereldwijd, mag je wel zeggen. <laughs> uh, Wieger Mandenmaker spraken wij. Hij is een vriend van jou en hij is kantor. Yes. Wat is Kantor? Nou, hij is de leider van het koor. We hebben een fantastisch koor in de Laurenskerk. En hij is daar de leider van. Hij zei, uh, de manier waarop jij fraseert is uniek, eigenzinnig... waar iedereen een vertraging speelt. Daar, uh, ja, ja. Ja, dan, ja, dat zegt hij wel vaker, ja. Dat ben ik me niet Wat berust. zegt hij dan? Nou, waar, waar de dan ga ik dan nou juist versnellen en, en andersom, ja. Dat is en? niet per definitie een compliment, hoor. Maar nee, <laughs> dat, dat is ook alweer niet goed. <laughs> nou ja, <Nee>. ja, ja. <laughs> ik ben okay. Nee, nee, wijt er maar over uit, ga door. Stort je hart uit. Nou, ik kan me voorstellen dat uh, iemand dan denkt... dat, dat, een, dat, dat ik dat uit doe uit een soort uh, moedwillige um, behoefte om uh, op te vallen. Mm -hmm. Maar dat is dan toch niet het geval. En dat Doet hij ook niet hoor? Want Wat is dan ook... jouw stijl? Hoe zou jij hem karakteriseren? Uh, ja. Ik, ik ben zelf altijd wel erg op zoek naar, uh, waar we net ook al even over de, de lange lijn. En als die lange lijn er is, dan moet daar ook alles voor wijken. En daardoor kan het nog wel eens zijn dat het een bepaalde doorgaande drive uh, vraagt. Mag ik zeggen dat jij lijkt te componeren terwijl je speelt? Dat, dat zou dan met improviseren. Ja, ja, dat zijn, jij voortdurend ja. het overzicht houdt en, en, en, en ook vanuit de hemel, de orgelhemel, blijft kijken naar na wat daar beneden allemaal gebeurt. Alsof je op twee niveaus speelt. Uh, dat, dat, Op meerdere niveaus spelen, dat klopt, ja. ja je bent inderdaad uh, gelaagd bezig. Zeker met improviseren. Wat dan weer een iets andere tak van sport is dan... Uh, literatuur spelen. Want waarom doet zich dat vooral bij improviseren voor? Nou, omdat je dan helemaal geen, geen notentekst voor je hebt. Hè. Je moet dan echt alles ter plekke verzinnen, aan de hand van een motief. En tegelijkertijd moet je weten waar je naartoe gaat? Ja, je moet weten waar je heen gaat. Je moet, uh, en Terwijl je bezig bent, heb je soms ineens een inval. Je denkt, oh, eigenlijk kan ik ook deze kant nog wel op. Ga ik dat doen? Ja, maar dan heeft dat weer gevolgen voor mijn opbouw. een soort van is schaken eigenlijk. Ja, het is dus een soort Ja. Hm. En Dat is heel leuk hoor. En je kan dat drie maal op een zondag doen. En wat voor soort gemeente is dat? Ja, we hebben een vrijzinnige gemeente. Dus dat is een, wat meer op de filosofische kant uh, gericht. We hebben een uh, Laurenspastoraat. Wat een, meer op de liturgie en het vieren van een, een dienst uh, gericht is. En af en toe uh, de gereformeerde bond. Ook dat nog? Uh, ja, ja. En dan krijg je natuurlijk een preek. Maar hajo, hoe, hoe, is het nou, hoe is het nou om als twijfelende homoseksueel. <lacht> oh, ja, Jezus. krijgen we dat tis, dan? Ja, nog even? Te spelen voor streng gelovigen? Nou, vooral. Voor Kijk, weet je al, op het moment dat ik, voor, uh, voor als ik aan het spelen ben. dan ben ik met mijn uh, roeping, als we dan toch maar eens even in een mooie, vrome term blijven, bezig. En niet met uh, voor wie ik dat doe. En, uh, nee. Maar als zij het zouden weten? Ja, kijk, dan zullen ze misschien denken, nou, we hebben liever dat die weggaat, Want we willen dat niet. Maar dan hebben ze, hebben het in de lauders kijk, hebben zij dat niet voor het zeggen. Kijk, het zou natuurlijk kunnen. Ik heb die verhalen wel eens gehoord dat, uh, dat in wat orthodoxere kringen bepaalde organisten niet uitgenodigd worden voor een concert. Omdat ze ja, vinden dat het niet helemaal bij hun. dat de levensstijl niet accordeert met de te bewandelen weg. Ja. Ja. Nou ja, in dat geval denk ik dat ik dan ook niet meer mag komen. Maar... Hoe, hoe, hoe is dat voor jou? Als je beseft, hier zitten mensen te genieten van mijn spel... die mij persoonlijk waarschijnlijk zouden desavoueren. Nou, dat vind ik dan vooral jammer voor die mensen zelf. Want die leggen dan eigenlijk... Of, kijk... In het, het meeste gevallen is, is het zo dat die mensen uh, die beperking... Uh, in feite door de religie opgekerk, opgelegd krijgen. Opgekerkt vond ik eigenlijk wel een mooie <lacht> Vloediaanse verspreking. Ja? Ja. Ja. En daardoor dus een, een, een, een oordeel denken te moeten hebben... terwijl ze misschien diep in hun hart zouden willen dat dat niet zo was. Ja. Hoe was het trouwens voor jouzelf? om vast te stellen, ik ben homoseksueel. Nou, dat was eigenlijk verschrikkelijk, ja. Ik dacht echt, nee, dat kan ik er toch ook niet nog eens bij hebben. Dat Naast al waar... dat gegeven van wat je al als puber ja, had. Dus ja, pu als puber beleef je alles, is alles erg natuurlijk. Dus uh, als dat er ook nog erbij komt, dan is het echt verschrikkelijk. Ik vond het helemaal... Ik, ik, heb, ik, ik, ik, ik ga er ook niet aan beginnen. Ik heb er... <lacht> niet aan beginnen, nee. hoe bedoel je dat? Nou, ik heb dat gewoon echt vijf jaar lang ongeveer onderdrukt. Hoe? Ja... Hoe doe je dat? Nou ja, weet ik, ging je vrijen met mij doen. Nee, te ik, of... ik, ik vree helemaal niet. Niet? Nee. Ik zag, ook, ik zag al, het, al het ook ik Alleen maar ook orgel spelen. Allemaal, maar ik zag het ook niet. Ik dacht, nou ja, als er eens een meisje komt die is verliefd op mij, dan, nou, dan ga ik er wel in mee en zo. Ja, en dan komt ja. het allemaal weer goed. Maar ik zag dus nooit een meisje wat verliefd was en achteraf uh, dacht ik: oh ja, dat waren wel signalen. Maar ik zag Eigenlijk het hadden niet... die meisjes uh, meer doordat ze op jou niet verliefd uh, hoefden te worden dan dat jij. Ik, precies. Ik had het allemaal niet in de gaten. Daarom zeg ik: ik ben ook een beetje laag. En met toen, toen je het wel in de gaten kreeg, hoe was het toen voor je? Uh, je, je bedoelt, het moment dat ik besloot: nou, laten we het maar, laten we het strijden. ik het maar wel wezen. doen. Ja, ik ja, maar... zei eerst ik ga het niet doen. De, ja. Nou, to, ja, dan is het. Nou ja, dan begin je natuurlijk aan de vraag... en hoe kom ik ze nu tegen? He, waar kom ik ze tegen? En dan moet je natuurlijk naar de nou, dus etablissementen. Nou, zit, dacht, dus dacht ik, nog één stap tussen. Kan je het aanvaarden? Hoe is dat om die stap te zetten? Ja, dat is... Uh, dat, oh, dat is wel persoonlijk allemaal ineens. Nou, maar, nou voel je uh, vrij om uh, uh, daar niet uh, over te uh, praten? Uh, nou ja, goed. Kijk, kijk de, het, het, het, het grappige was, ik zat in de trein van, van Groningen naar Den Haag... als student, en dat was op zondagavond... En toen uh, zag ik een jongen die naar mij kijken. En dat hmm. was voor het eerst dat ik dus de Andersom variant meemaakte. En nou, ik heb die hele nacht natuurlijk niet wakker gelegen. Uh, wakker gelegen. En uh, iedere keer als ik weer in die trein zat, ging ik weer in dezelfde coupé zitten. <laughs> op en op dat ja. weer zat, gebeurde ja. natuurlijk niet. Nee. Maar dat was wel een moment dat ik dacht, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Laten me nou ja. we nou maar over ophouden. Gewoon doen. Doe maar gewoon. Ja. Ja. Hey, en en uh, hoe, hoe ligt het orgel... <laughs> uh, in homoseksuele kring. Nou, uh, kijk, weet je, ik, ik zeg wel eens... Uh, de enige overeenstemming tussen homo's en organisten... is dat ze alle, alle twee van pijpen houden. <lacht> nee, <lacht> ja, ja. Wie wordt hier nou persoonlijk, man? Wie gaat hier nu over uh, heel het dorp luistert mee? Ja, liefde. Liefde. Ach man, wat doe je? Een reputatie vernietigt ja. Dat is leuker van, ja. leuke van live, je kan het er ook niet uitknippen. Nee, ik kan het er niet uitknippen. Nee. Uh, nee, maar ik wou maar zeggen dus... dat ja. die link verder vrij... Uh, vrij sumier is. Oh, ja. Nou ja, ja ik althans. kan me toch voorstellen dat... in een hippe tent hier in Amsterdam... Uh, waar homo's samenkomen... men niet denkt... Ah, Alain, de Franse mysterieuze nee. componist van Orgelspel. Nee, dat gaan ze ook vast niet denken. Nee, nee, nee. Dat is ook jammer. Maar kijk, dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken... met gewoon die hele subcultuurwereld. Die he, Kijk... Um, in die subculturen is muziek een soort mascotte. Hè? Uh, je, je hoort dat, dat aan te hangen en dan past dat bij de subcultuur. Mm -hmm. En als je het hebt over überhaupt uh, goede klassieke muziek of goede popmuziek... dat laat zich natuurlijk helemaal niet uh, lenen voor dat mascotte... Um, dat uh, onttrekt zich dat Ja, oors. precies. Ja. Laten we eens een paar genres aflopen en kijken hoe het orgel daarin staat. En of er ook klassiek spellers van jou dat daar wel of niet bij aansluit. We beginnen bij jazz, we beginnen bij Jimmy Smith, The Sermon. <tied> Hier wordt geïmproviseerd. Ja. Ja, ik vind het fascinerend. Dat, dat is dat hele jazz improviseren vanuit een, een, een basispatroon. En daar dan dus je hele vrijheid op loslaten. Dus dat vind ik echt heel fascinerend. Doe jij dat zelf ook? Niet op die manier, nee. Ik zou het wel willen kunnen. Maar ja, je kan niet alles willen. Ja, wat je wel doet, dat is dit, hè. En dat heet dan ook niet toevallig improvisatie 2 van jouw cd met werk van Alain. Vertel maar. Uh, ja, hier... Um, hier heb ik een paar motieven van Alain gepakt. En daar ben ik gewoon domweg gaan zitten. En uh, wat klanken uh, gekozen. En dan aan beginnen. Kijken waar het heen gaat. Hoe moet ik me dat nou voorstellen, improviseren op zo'n orgel? Je zit daar boven in die kerk, hè? Ja. Hoe breed is dat klavier? Nou, dat, dat klavier is, uh, heeft 56 toetsen, dus dat is beperkt. Maar je hebt wel vier klavieren. En vervolgens heb je aan zowel de linker als de rechterkant... al je, nou ja, zeg maar je keuzes, hè? De, de registraties, laag of hoog... of sterk of hard, of fluit of trompet. En uh, je, je, je begint te spelen... Denk dan natuurlijk voortdurend vooruit, waar wil ik heen? Wat voor klank heb ik nodig? Waar, waar zit hij? Waar kan ik hem pakken? Waar, welk klavier kan ik dan heen? En dan, dat wordt echt een ballet. Het is eigenlijk heel grappig om te zien, hoor. Ja. Half staand, half... Ja. Lundend en hangend en schuivend en doen, ja, ja. Nou ben je een betrekkelijk klein mannetje. Ja. <laughs> Hoe gaat ja. het dan? Ik heb zo mijn manier... Nou ja, dat, ga, dat, dat is gewoon, uh, ja... Een kwestie van lenigheid. Ik heb ook geturnd vroeger. Nee, fysiek stelt het, denk ik, de nodige eisen. Nou, zoals in de Laurenskerk, waar het dan zo groot en zo uit elkaar loopt... is dat wel even een flinke uitdaging. En nou zeggen ze, als, als de deskundigen dit horen... Goh, wat, wat klinkt dat Laurensorgel Frans, hè? Ja, ja. Wat klinkt dat Frans? Ja, dat heeft te maken inderdaad met de keuzes van de klanken die je maakt... Ook wel een beetje met het soort akkoorden wat je gebruikt. Ik heb daar nou een keer een beetje een soort voor. Maar dan, dan neem jij iets anders op. Dat zegt jouw eigen kantoor, die koorleider in de Laurenskerk... dat Engels van oorsprong is. En dan zeggen de recensenten... Ja. God, wat klinkt dat Engels. Ja, ja, Engels, hè? Ja. Dat orgel van de Laurenskerk. Ja, nou kijk, dat is dus het voordeel van een groot instrument. Omdat je ze zoveel op hebt zitten, kan je altijd wel kleuren zodanig dat het een, een kant opneigt. Dus ook een Engelse kant kan je... Maar schuilt het meesterschap van jou er niet in dat het dus helemaal niet om het orgel gaat... maar dat jij erin slaagt om dat orgel te laten klinken zoals de muziek vereist? Nou, maar dat is ook precies mijn roeping, dan heb ik het woord weer. Uh, ik, ik kijk dus niet naar hoe het hoort, maar wel naar hoe het kan. Dus jij, jij baat het uit en je buit het uit. Dat ja, orgel. dat moet je gewoon doen. Daar, daar wordt het vele malen interessant van. Ja. We gaan, want we zijn bezig met een verkenning naar andere uh, muziek waarin orgel een rol speelt. De uh, Doors, zeg je dat wat? Uh, ja. Nou, want uh, daarnet uh, was je even zoek bij de band. Hè? <laughs> ja, uh, sorry. Ja, nee, dat viel wat kopjes van je tegen. La <laughs> ja. We gaan naar De Doors en wie kent dit niet?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 wat ja, vind Ja, dit, dit vind ik erg mooi, ja. Die die die, die, die, die, die dan precies de verkeerde kant op gaan. Uh, ja, dat, dat kan ik wel waarderen. Dat is een vorm van surrealisme eigenlijk. Ja, dat vind ik erg mooi, ja. Dat, dat, dat, dat gevoel alsof iemand flink in een joint heeft zitten roken en daarna vervolgens... Ja, dat, dat is mooi, dat beetje dat psychedelische. Ja. Dat roept kleuren op en verbanden die je anders nooit zou leggen. Dat is, ja. Draai, draai jij nou eigenlijk naast uh, het klassieke werk... je speelt Bach, aan, noem ze allemaal maar op... ook uh, pop en jazz, wat we net even voorbij lieten komen? Uh, wel eens, wel, wel ja, niet veel hoor. Meestal op aanraden van iemand die zegt van... je moet dit eens luisteren en dan luister ik dat... en dan kan ik dat erg waarderen. Zo'n nou. groep als jazz yes, bijvoorbeeld, dat is mij eens een keer aangeraden. Ja, ook veel over Rick, Rick Wakeman, hè? Ja, Wakeman, precies, ja. ja. Dat vind ik dus echt wel heel fascinerend. En als je dat nou thuis opzet, uh, hoe reageert dan uh, een geliefde daarop? Uh, nou, die weet, die weet onderhand wel een beetje <laughs> met welke kant het bij mij op kan gaan. gaat. Maar gaat men dan wandelen of zegt men ja, harder? Uh, nee, hoog dat ze even naar de keuken gaan. Maar verder. Hoe is dat nou? Jij ah. houdt hiervan. En dan is er een geliefde en die zegt: Nou, Ayo, succes ermee. Nou, ten eerste, ik heb al een tijdje niet echt één geliefde. Maar je bent toch al twaalf jaar met iemand geweest? Ja, precies, ja. Is die vanwege het oorlog? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, Nee hoor, nee, maar die, nee, nou, die heeft, nou, dat is wel grappig. Die had er in het begin helemaal niets mee. Is daar in de loop van de tijd, is hij dat steeds meer gaan waarderen? Dat is wel grappig. Maar die vindt dan juist zo'n yes, zo yes of Queen of weet ik veel. Dan uh, Ja, nee, nee, nou komen we ergens doors, in, de, ja, in de buurt ja, van, ja, ja. He, van, van de mainstream. Maar als ik dan inderdaad een stuk van Messiaan opzet, dat wordt dan wel inderdaad. Ja, ik wil toch wel. bedoel ik echt uh, ernstiger dan, dan het uh, nu even leek. Uh, van je te weten komen hoe het is als, als iets jouw aperte liefde heeft. Ja. En dat, dat, dat is zo. Het woord roeping heb je geloof ik al twee of drie keer gebruikt in deze uitzending. Ja, ja. En degene die jou bij uitstek dierbaar is... Uh, uh, ja, koestert daar nou niet bepaald geweldige positieve gevoelens voor. Ja, ik moet zeggen, ik heb dat nooit als een probleem ervaren. Want uh, uh, ik zoek... Zelf als het gaat om een geliefde of, een, als, of als dat een vriendschap zijn... zoek ik niet iemand om die liefde voor die muziek te delen. Want ik, dat is iets voor mij en, mm. en de muziek. En het, het is ook iets wat ik dan in een groter verband... Uh, wil brengen hè? voor de mensen die dat leuk vinden. Maar ik hoef, dat niet, ik hoef daar niet eindeloos over te gaan praten en zwijmelen met, met iemand. Nee. Dus ik, nee, Samen dat... op de bank naar het oh, nee, met Orgel, nee nee. nee. nee, daar ben ik ook veel te solistisch voor. Ja, <laughs> ja. Hey, en uh, als het uh, dan uitgaat, kun jij troost ontlenen aan Orgelmuziek? Ja, dat is een beetje dubbel, want dat, uh, juist eigenlijk meid ik het liefst dan muziek... omdat je dan uh, ja, met muziek ontzettend emotioneert. Dat is nou uh, grappig dat je dat zegt. Ja. Toen ik een jaar of vijftien geleden uh, ging scheiden... toen kon ik voor het eerst in mijn leven een paar maanden bijna geen muziek vervelen. ik nee, kan me heel goed voorstellen. Waarom kun je je dat zo goed voorstellen? Omdat uh, muziek ook bol staat van de associaties en... Um, een klank roept gelijk een associatie op... en een associatie roept altijd weer... zeker als je een, uh, net een partner verloren hebt of wat voor niet dan ook... een link met, met, met het meest dierbare op, ja. bijvoorbeeld een, een, een partner. En om die hele reeks van associaties dan maar te vermijden... kun je beter dan maar gewoon even geen muziek luisteren. Nee, hey, ik had het idee van... Nou ja, uh, treurige popmuziek uh, of klassieke muziek... nou nee, want ik ben al zo treurig... Ja. En uh, vrolijke popmuziek, nou nee, want nee. Uh, ik ben niet vrolijk. Nee, nee precies. Uh, uh, het is nooit goed. Nee. Tenzij je, uh, dat is wel heel lekker, af en toe er even flink in wilt wentelen. Okay. En dan, uh, dan is muziek natuurlijk uitstek het middel. En kun jij jezelf dan ook spelend troosten? Uh, ik, nee, ik moet zeggen, ik kan me concrete situaties herinneren dat ik toen aan het spelen raakte, vooral met vooral improviseren, want dat is dus natuurlijk heel intiem, want dat is je eigen ding wat je dan zit te doen. Maar daar werkt dan nog helemaal veel ja, veel, uh, veel. Dan speel je zelf ja. nog meer de put. in. Ja, precies, ja. ja. En wat ook af en toe wel weer goed is, want het is ja. een ontlading, maar... Ja. Uh, ik ja. zou eens even luisteren naar Hjo Boerema... die uh, iets surrealistisch doet met een orgel? We hadden net de dorsten. Ja. En jij hebt zo je eigen variant op. Ja, telkens als ik even houvast denk te hebben als luisteraar, ga jij weer uh, links of rechtsaf. Ja, dat is nou het geniale van zo'n compus. Hij gebruikt dus één motiefje, de hele tijd door, maar het gaat voortdurend op een, op een dusdanige andere manier, wat je zelf al zegt, een andere kant op, dat je helemaal niet het gevoel hebt dat het iedere keer hetzelfde is. Hmm. Ja, is hey, in wat voor fase van je muzikale bestaan ben je nu? Waar sta jij? Ik heb het gevoel dat ik op het begin sta van een zekere consolidatie. Ja. Zeg je dat nou weer <laughs> vreselijk, man? <totstuk> ja ja, je moet toch een beetje je roet zien. Ja, maar wat doe je nou? Nou, kijk, weet je... Uh, uh, uh, uh, zeker als, als, als, als muzikus ben je natuurlijk toch... Al door, uh, met, met, uh, met een, zowel de technische als de mentale kant van dingen bezig. Ook gewoon domweg het, het volhouden van een concert... en het goed, je goed voorbereiden. Hoe doe je dat nou? Uh, dat is een zoektocht, vond ik. Oh, dat, dat vond ik... En ik heb nou een punt dat ik, dat, dat ik, dat ik steeds beter weet hoe, hoe dat moet. Oh, je hebt een soort van rust. Ja, het, het wordt steeds Ik kan het. Ja, ja. ja. Dus, en dan kan je ook weer verder. Ja. En wat wil je dan uh, gaan doen nu je hier bent aangeland? Nou, eigenlijk wil ik... Um, uh, uh, Eigenlijk wil ik niet zoveel. Nee? Nee, ik wil juist die, die, dat, dat, dat uh, consolideren, verder uitwerken. Um, en dan kijken hoe ik dan verder kan. Vrienden, vrienden van jou die denken te weten waarom dat zo oh, is. Die oh, ja. oh, signaleren oh, is... van, uh, oké, okay, er is een soort van rust in zijn werk gekomen. Hij heeft het onder controle. Hij durft te aanvaarden. Ik ben een meneer, hoofdletter M... En er lijkt in zijn leven uh, meer ruimte te komen voor persoonlijke contemplatie. Oh, wat fantastisch dat die mensen dat allemaal zeggen. <laughs> is dat ja, zo, ja, ja. Nou, dat is ook een punt. Dat, uh, ik, ik moet ook eerlijk zeggen dat een deel van bijvoorbeeld het, de, de breuk met, met mijn uh, vorige uh, liefde kwam... omdat ik eigenlijk toch veel te veel met mezelf bezig was en met, uh, met dat vak dat alles opslokte. En ik had dan in mijn hoofd gewoon geen tijd voor andere dingen. En um, nu vind ik dat, dat dus uh, daar ruimte voor moet komen... Al was het maar omdat het ook juist je, je spelen verbetert. Oh paradoxen weer. Ja, ja, paradoxen vind ik wel. Hm. Altijd die tegenstellingen, het opzoeken van uitersten... dat is wel echt een, hm. een sport. Heb je er dan niet verdriet van dat uh, er een periode is geweest... dat blijkbaar het orgel belangrijker was dan de liefde... en dat dat iets kostte? Ja, dat, dat is natuurlijk echt, uh, echt heel, heel treurig om te constateren. Dat je denkt, ja, ik heb daar gewoon een enorme inschattingsout gemaakt. Tegelijkertijd... ...heeft me dat natuurlijk ook weer een heel eind een richting opgebracht... Ja. ...zodat ik nu op een punt ben waarop ik nu ben. Ja. Ook die breuk uh, die dit, hè, dat uh, breuk met mijn uh, geliefde... <laughs> ...ik hoop niet dat die luistert. <laughs> uh, maar uh, daar leer je gewoon heel veel van. Ja. Kun je het ook omzetten in composities? Want um, uh, de hajo Boerma watchers uh, wijzen <laughs> ons erop dat meneer ook aan het compo componeren is geslagen. Ja, dat doe ik al heel lang. En, uh, ja, ja, maar dat het allemaal serieuzer uh, begint uh, te worden. Het, ja, dat begint een beetje serieus te worden. Ja. En dat heeft ook te maken met het vinden van een stijl, een soort uh, eigenheid, die je dan uh, heel lang zoekt... Het begint nu toch vaak met dat je kopieert, hè? kopieergedrag vertoont... en dan op een gegeven moment dan moet je daar je eigen weg in... en dat begint nu steeds beter te lukken. En dus wordt dat ook steeds interessanter om te doen. En, ver en vertaal je dan, was even de vraag... Wat er in jouw persoonlijk leven gebeurt, ook in composities? Of zeg je nee, het dat, dat werkt juist vanuit abstracties of anders? Het werkt in principe vanuit abstracties, maar het, het, het, het, heb je het weer, het, dat associatieve zorgt er dan voor dat je met iets bezig bent en je luistert nog een keer terug. En het roept dan ineens een associatie op met. Iets waar je ook in je persoonlijk leven mee bezig bent. Gaat er ooit een programma komen? Uh, Boerema speelt Hajo Boerema? Nee, dat gaat er niet komen. Nee. Uh, nee, ik hoop oh. wel dat er nog, <laughs> een ja, grote teleurstelling. Uh, ik had gedacht dat we hier in of een hele première zouden gaan. Uh, nee. nee, ik hoop wel dat er nog eens een keer een, een, uh, een, uh, een productie komt... waarbij uh, de koormuziek en, uh, uitgevoerd wordt door een goed koor. Dit is een hint naar mijn collega. Ja. <laughs> uh, en, uh, waarbij ik gewoon oh alleen ja, maar hoef te luisteren. Dat ik het niet, waarom ik niet waar, waarom te mag, mag het niet gebeuren dat, dat er een avond komt met werk van jou? Ja, dat mag wel, maar niet dat ik het zelf doe. Ah, bon. Oké. Okay. Nee, niet dat ik het zelf doe. Jij zou dat iemand anders... Ja, heel willen... graag. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ik ben er helemaal niet goed in op mijn eigen werk. Ik, ben, ik, ben, ik vind, nee, nee. Dat is natuurlijk ook wel de ultieme eer, hè, dat iemand anders je gaat uitvoeren. Ja, dat is, oh, dat is zeker waar. Ja. Als, als, als ik een, een première meemaak van een stuk, dat, dan vind ik alles mooi. Dat is geweldig, alleen al dat het gebeurt. Hey, deze cd waarover we nu gepraat hebben, die wil ik nog even speciaal in de verf zetten. De componist is Alain. Ja. Ja. Is hier gewoon in een, in een platenzaak te krijgen? Of moet je tegenwoordig naar een WWW-ding? Wat, wat is de manier waarop je aan een orgelalbum komt? Ja, je kan, er wordt eraan gewerkt dat je hem ook in een cd-zaak kunt krijgen. Maar je kan altijd naar mijn website gaan. En dan zal mijn liefstelige luidt... assistent. Ja. <laughs> www.hjoboerema.com En een hajo is met, met de Griekse voor alle duidelijkheid. Oké, okay. um, nou hebben we nog even één lastig dingetje. Dat, dat opnemen van die plaat, hè? Ja. Dat gebeurde in die Laurenskerk, waar dat orgel staat. Ja. Dat schijnt een hel te zijn geweest. Oh ja? ja. Is dat zo? Auto's die voorbij komen. Oh, waren. dat valt wel mee. Want uh, de, de kerk ligt echt in een vrij autoluwe gebied. Ja, heb wel af en toe ineens zo'n idioot die voorbij komt fietsen met een, of, of met zo'n zo scooter. Ja, dan moet het dan weer over. Maar ja. klopt het dat je zo'n perfectionist bent? Dat je op, op, op een gegeven moment hebt gezegd... we gaan nu s'nachts opnemen. Ja, ja, ik had een heleboel van die zachte stukken van Allerlei. en die hebben we echt s'nachts opgenomen. Omdat ik geen zin had. Kijk, ja, dat is ook zo lelijk. als Het, het was een heel zacht stuk in een hooi zo. En zo hmm. ja, dan... dat, dat is zo jammer. Ja, nee. En, en... dat is goed uitgepakt. Dus, dus die ijle stukken waarvan we flarden ja. hebben gehoord... in deze of uitzending, die zijn s'nachts vastgelegd. Die zijn voor de, ja, inderdaad, ja. En dat Parijse orgel? Ja, je bedoelt saint Ja, saint ja, is. Komt dat er nog eens van? Nee, uh, ik, oh, ik hoop dat al een keer op te spelen. Ja, maar... Dat is dat hele mooie orgel in die schitterende wijk van Parijs. Misschien ja. wel een van de meest romantische wijken van Parijs... waar die saint sulpice gelig staat te zijn. Ja, inderdaad, ja, ja, ja. En daar wil je heel graag een keer... Ja, dat, ik ben niet zo'n ik ben, ik ben zo zo friek die dan als hij een orgel ziet... dat hij er dan ook gelijk met zijn klauwen op moet gaan zitten. A dit orgel in het Saint-Sulpice-kerkje op het Saint-Sulpice-plein... Kerkje, zegt hij. Ja, dat is Kerkjes. fantastisch. Kerkje, zegt die. ja. ja ik, dat vind ik echt een fantastisch instrument, ja. Ook omdat het alles mogelijk maakt... Ja. Ja, en want, wat, is wat, want? Waarom? Nou, je, je kan heel mooi Bach op spelen en Franse club, barok, muziek maar ook prachtig reger of, of de, natuurlijk de Franse muziek zelf. Dan ja. hoop ik hè, dat, dat op een hele stille uh, zaterdagmiddag... Hè, uh, jij daar alleen zit oefenen en dat jouw nieuwe geliefde... Oh. Hè, in het voorste bankje zit. Ach, wat nou fantastisch. En dat jullie daarna lekker romantisch eten gaan in het katje Oh, lijkt me hartstikke leuk. Ja, ja gaan we doen. <laughs> en je tegel, Ayo Boerma, wat komt daarop te staan? Ja, ja, ik, moet, ik hem, moet ik het opschrijven? Ja, doe het maar. Het ik kan het ondertussen even vertellen wat okay. uh, je gaat noteren. Zeg het maar, wat wordt het? Het wordt... Um... Over smaak valt niet te twisten. Ah, nee, toch? Maar over het hebben van smaak wel. Oké, okay, ja, nee. God, dat is helemaal. Ja. Wat heeft je dat doen ingeven? Nou, omdat ik zo vaak discussies. vooral in de kerk, ja, dan kom je discussies tegen en zeggen. ja, maar dat vind jij en dat hoef ik niet te vinden. En dan kan ik wel zeggen van ja, maar ik, mijn mening telt zwaarder, want ik heb er meer verstand van. Dan ja. Daar kom je niet meer weg met zo'n mening. Uh, dus. Het, het adagium van zo over smaak van iets twisten... is vaak een eindpunt van een discussie. Zo van, jij moet van die mond houden. Maar als je het dan vervolgens gaat hebben over de vraag... heb je eigenlijk wel smaak? Ja. Nou, dan wordt het nog breek je de discussie weer leuk over. Dan open. maak je het eigenlijk nog erger op een bepaalde manier. achter, lieve luisteraars. In twee dingen vanavond een gesprek met uh, Oger Leusink. Toonaangevende ondernemer in de herenmode staat hier. Ja, ja, luistert. Hajo uh, Boer, maar wanneer kunnen we uh, een concert van je bijwonen? Nou, dat is een heel erg leuk concert op 12 of 11 maart, zondag 11 of 12 maart... in de Lauderskerk met uh, Orgel Symfonie van saint saëns met een orkest uit Groningen. Wordt heel dan. spectaculair. Ik zou zeggen, op naar het orgel allemaal. Fijn dat je, fijn dat je er was. Graag gedaan, heel erg. avond, goeie. <tied> Dank meneer Boerema. Dit was aflevering 2404. Morgen blikken wij vooruit. Niet naar 2012, maar naar 2013. Het grote Nederland-Rusland jaar. Tot dan. Radio 1. Hey. stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Wens u een prachtig nieuwjaar. Van alle kanten. Ooit heb je mij gezegd dat je voor me zou zorgen, Heathcliff.